start. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Duitse zoek naar de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. Anis Amri is de belangrijkste verdachte... en hij zou in het AZC, vlak over de grens bij Arnhem... ingeschreven hebben gestaan. Het is niet bekend of er iets is gevonden. Over Amri wordt steeds meer bekend. Zo zou de Tunesier in 2011 als minderjarige asiel hebben aangevraagd in Italië. Hij werd daar tot vier jaar zelf veroordeeld... voor brandstichting in het AZC waar hij woonde. Nadat hij de straf had uitgezeten... verdween hij van de radar en dok je in Duitsland weer op. Diverse media melden nu dat hij contact had met IS en op internet zocht naar handleidingen voor het maken van een bom. Nederlanders lossen dit jaar na schatting voor meer dan 10 miljard euro extra af op hun hypotheek. Dat blijkt na een rondgang van de NOS bij de grootste banken van Nederland. Dat extra aflossen gebeurt waarschijnlijk vooral omdat geld op de spaarrekening nauwelijks rente oplevert en met de stijgende inflatie dat spaargeld steeds minder waard wordt. Daarom kijken mensen naar andere mogelijkheden voor hun geld. De extra aflossingen betekenen niet dat de gezamenlijke hypotheekschuld daalt. Die blijft met 662 miljard euro relatief hoog. Er worden namelijk ook nieuwe hypotheken afgesloten. In de Afghaanse hoofdstad Kabul hebben talibanstrijders het huis van een parlementariër bestormd. Bij een urenlang gevecht met lijfwachten en bewakers zouden minstens zeven doden zijn gevallen. De parlementariër zelf raakte gewond, maar ontkwam door van het dak af te springen. Onder de doden zijn twee kleinkinderen van de politicus. Vannacht eiste een taliban woordvoerder op Twitter de verantwoordelijkheid voor de aanslag op. Volgens hem was in het huis militair topberaad aan de gang. Het weer in het zuidoosten en oosten nog wat regen. En de rest van het land meest droog. Geleidelijk breekt in het noordwesten en westen de zon door. En het wordt 6 tot 9 graden. Morgen droog en geregeld zon. In het kerstweekijnen is het wisselvallig winderig. En het wordt 11 graden. Dit was het. ZFM. Ja. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staat het vooral vast door ongelukken, want over het algemeen staan er minder files. Op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp staat tussen de afrit voor IJmuiden en het de hoek 4 kilometer. De vertraging is 25 minuten. Op de A9 richting Alkmaar is er in de wijkertunnel een ongeluk gebeurd met een motorrijder. De wijkertunnel is in noordelijke richting voorlopig afgesloten. Verkeer vanuit Amsterdam naar Alkmaar rijdt om via Zaanstad over de A8 en de N8. Op de A10, de A10 Noord richting de A10 Zuid, staat tussen Kadoelen en Watergaasmeer 11 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstuk is dicht. kan het beste omrijden via de Koentunnel. Dus de westkant van de stad op de A10 van de A10 West richting Den Haag, staat wel 5 kilometer file bij Osdorp. En dat kost je een kwartier extra. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Peter van Queen. Wij zeiden net al dat hij had eigenlijk op nummer 1 moeten staan... bij de top 2000, maar uh, bij We deze dus. We zijn aangeland in het tweede uur, Irene. Ja. En uh, aangeschoven is uh, dominee Teunert van der Linden. Uh, uh, die in, uh, ons uh, zal verrassen met een kerstboodschap. En dat is in deze tijd wel nodig. Uh, Teunert heeft het erg druk gehad afgelopen jaar... met de bijzondere tentoonstelling in de protestantse kerk over Jood Zandvoort, vijfduizend eh, bezoekers. Ongelooflijk wat die man allemaal doet. Eh, maar een kerstboodschap, ja, het klinkt een beetje wrang... als je hoort de toestanden in Aleppo... Eh, miljoenen mensen die op de vlucht zijn... Eh, moord en doodslag, eh, overal oorlog... maar ook dichtbij huis, eh, armoede, eh, stille armoede, vind ik ook onverdraag. een uh, Het lijkt wel alsof iedereen in oorlog is met elkaar... En hoe kan je dan in godsnaam eren zijn god zingen... en vrede op aarde en de mensen in welbehagen? Eh, ik hoop een antwoord te krijgen van onze dominee. Mag ik uh, u het woord geven? Dankjewel, Pieter. Uh, heel erg leuk uh, om hier te mogen zijn in deze bijzondere tijd. Want uh, nou ja, het vak van dominee bestaat uh, altijd uit een soort uh, opklimmende reeks... aan het eind van het jaar. Met uh, in dit geval zeven keer een kerstmoment. Uh, dus... Uh, je ja, raakt ook gewoon een beetje thuis in de stof van kerst op die manier. En ja, wat jullie natuurlijk al zeggen direct bij de inleiding... is het contrast lijkt zo groot. Tussen enerzijds het, het mooie verhaal van kerst. In de katholieke kerk altijd ook de heilige familie. Hè, die zo, nou, zo bijna idyllisch zijn, zijn vormgegeven. Dat kind in de kribben, dat zijn allemaal dingen die onze ontroering wekken. Die teder zijn, die... Bescherming behoeven. En aan de andere kant, zeg maar, een wereld uh, nou, die in brand staat. En ik um, kan het nog Turkije noemen, Syrië, uh, heel veel plaatsen, uh, ook in Afrika. waar uh, de gerechtigheid eigenlijk ver te zoeken is. En um, ik denk eigenlijk dat um, die um, boodschap van Kerst. ja, eigenlijk niet zonder dat contrast kan. Want als je nou bedenkt dat in de tijd van de geboorte van Jezus... de Romeinen eigenlijk de baas waren in het land. De Romeinen die een enorme rijk hadden, van Engeland tot aan India... Zo wat, en het hele Middellandse zeegebied. En die hadden dan vrede gebracht. Hè? Pax Romana heette die vrede. En nou ja, als je dat zo hoorde op de middelbare school... dan dacht je van, nou, die Romeinen die, die konden wel wat. De goede diplomaten... En, nou, nog steeds, het Romeins recht is nog steeds eigenlijk voorbeeldig. Maar daarachter stond natuurlijk de enorme militaire macht. En zelfs het kerstverhaal in al zijn onschuld wordt door die Romeinen gestempeld. Want Lucas begint te vertellen van. En het geschiedde in de dagen van keizer Augustus. Dat, nou, dan komt die hele volkstelling komt dan aan de orde. En die volkstelling, dat was een puur fiscale maatregel van de keizer. En de hoge heren in Rome, om precies te kunnen bepalen... hoeveel geld, hoeveel... ping ping, ping, ping er ja. uit die provincies getrokken zou kunnen worden. En daarom moest iedereen naar zijn geboorte plaatsen... om nog eens goed dat bevolkingsregister goed te krijgen. Dus uh, het is niet van gisteren of van eergisteren... Uh, dat kerst uh, ook altijd dat contrast heeft... We vieren, we verwachten de vrede, zou ik zo nog wat over zeggen. Uh, en uh, aan de andere kant, uh, mensen die gedwongen worden, de, de onvrijheid, uh, militair geweld, uh, de macht van, van geld en alles wat daarmee te maken heeft. En ik merkte zelf in deze afgelopen uh, adventperiode, want kerst heeft natuurlijk ook altijd een voorbereidingstijd, uh, ja, daar komt dan die figuur van Johannes de Doper langs. En hij sprak mij dit jaar eigenlijk in het bijzonder aan, want de Boodschap van die Johannes de Doper is eigenlijk kort gezegd in drie woorden: keer je om. Uh, je moet in beweging komen, je moet ook je eigen, uh, nee, wij zouden misschien zeggen, vooroordelen, of je eigen luiheid, of je eigen uh, uh, ja, schaduw. Uh, elk mens heeft ook schaduwkanten. Uh, hè? Dus het, het, het, die boodschap van Johannes de Doper die komt eigenlijk recht op je af. En ik luister altijd liever naar Johannes de Doper eerlijk gezegd dan naar uh, Sinterklaas. <laughs> en de kerstman, twee andere figuren uit de decembermaand. Omdat ik dan denk van ja kijk die Johannes de Doper, daar zit een geweldige power achter. En een beetje exotische verschijning, een kamelharen mantel, een leren een riem om, een echte profeet. Er staat zelfs dat hij sprinkaanen at als uh, een, een wilde honing. Uh, het is zijn gewoon, tijd ver vooruit. ze <lacht> tijd ver vooruit. Maar zo'n figuur die ons eigenlijk zegt: van, ja, jongens, die vrede. die kan alleen komen, die kan alleen gedijen. als de mensen zich omkeren. En dat is natuurlijk ook de boodschap van de kerk. Altijd geweest. Uh, met, de, met de boetetijd en de boetedagen. En ik denk, oh, oh, zwaar, moeilijk. Hel en is, ja, hou even. Uh, het gaat gewoon bazaal over het feit dat iedereen keuzes kan maken in zijn leven. En dat je dus de keuze ten goede ten goede maakt. Dat je van jouw leven eigenlijk het beste... En want omkeren kan natuurlijk heel veel dingen betekenen. Hè? Omkeren kan zijn... Ja. Uh, ...vlucht niet, maar blijf staan... ...of keer je om en gaat aan. Het, uh, ja. wat er, wat er, waar je voor vlucht. Omkeren kan zijn... ...kijk naar jezelf. ja En, en ook mentaliteitsverandering. Hè? En Dat kijk het, ook uh... naar een ander. Ik, ik, heb, ik ga een klein beetje verklappen voor de mensen die naar de kerstnacht komen. Uh, ik heb het volgende bedacht. Ik heb een schitterende oude foto uit 1908. Je weet, ik houd erg van geschiedenis. Uh, daar zie je de protestantse kerk. Uh, en daar is uh, op een gegeven moment het, uh, het, mooie, uh, het mooie grafkapel van Paulus Lood. Die wordt dichtgetimmerd. Die was vervallen en uh, het lekte daar en het tochtte daar en dat was maar een donker gat. En daar zie je dus allemaal prachtige schrootjes. Uh, mooi gelakt. En een kerkbank ervoor. De mode van die tijd. Zoveel mogelijk banken in die kerk. En dat heeft dus tot uh, 1920 uh, ja, dicht gezeten. Vanaf 1903 was die, was die verbouwing. Ik zei het net verkeerd. 1903. Dus 17 jaar lang. Ja, was er een afdeling van de kerk. Die dichtgetimmerd was. En dan denk ik. Nou, ergens voel ik dat daar een prachtig beeld in zit. Van ja, maar wij hebben in ons leven misschien ook wel ergens een. Een verborgen kamer. Of, een, uh, of ons iets geweten iets aan We weten niet spreken. <lacht> ja. we, we leven niet in het licht. Nou, dan komt Johannes de Doper en die zegt: Hé hey, jongens, kijk nou eens even naar. Kijk nou eens even, 18. Wat heb je nou dicht getimmerd? Het mooie is dan in het verhaal van Zandvoort uh, en de toenmalige Hervormde Kerk. Dat in 1920, toen de Eerste Wereldoorlog voorbij was. Uh, wilde men uitdrukking geven aan de dankbaarheid voor de redding in de oorlog. Ook een aantal Vlaamse vluchtelingen, maar ook Zandvoorters... En uh, daar hebben ze dus een glas-en-loodraam. Wilden ze plaatsen. Die kapel opengemaakt. Die donkere kapel. Daar, dat glas-en-loodraam ingemaakt. En daar staat dus op. Ik heb laatst even een vriend van mij uh, gemeld. Van wat staat er nou precies. Die is klassiekus, Het is allemaal Latijn. is voor mij het te moeilijk. Maar er staat eigenlijk. Zij die de oorlog uh, hebben uh, ervaren. Hebben overleefd. Uh, moeten God dankbaar zijn voor redding. Nou, en ik denk van die dankbaarheid. Dan zie je een vrouw die, die dan hè, ook die dankbaarheid uitdrukt. Die is zo uh, in een knielhouding. Dan zie je dus scheepjes. Zandvoort. Je ziet oogst op het land. Met prachtige uh, korenbloemen. Heel klein, heel fijn. Uh, dus de oogst. Hè, dus de wereld kan weer bloeien. Uh, Zandvoort kan weer functioneren. Op het moment dat die geest van die oorlog... en die loopgraven... Uh, voorbij is. En ik denk nou, 2016. We hebben net... Uh, we zeggen de crisis in de gemeenteraad uh, beleeft. Uh, hoezo loopgraven voorbij? Uh, en we beleven hem nog steeds. We beleven hem nog steeds. Ja. En uh, ja, sommige zandwoorden zijn ook een beetje trots op dat het altijd vanuit de loopgraven moet. En ik zie soms ook dingen gelukkig gebeuren in het dorp dat ik denk van kijk eens, uh, die vrede komt toch een stukje dichterbij. De historische verenigingen die weer met elkaar samenwerken. En uh, ja. bijvoorbeeld uh, en ja, dat men toch ook weer de verantwoordelijkheid voelt om weer een goed openbaar bestuur te krijgen. Dat, ik zie dat allemaal een beetje vanuit het licht van kerst. Dat ik denk van oké, okay, maar geen kerst zonder omkeer. Ja. Dus je moet ook de menselijkheid veranderen. Je moet ook uit die loopgraaf komen. Uh, en dan kun je ook mens van vrede zijn. En dan komt dat kerstfeest ook als een soort programma bijna op je weg. Ja, want ik, ik hou eigenlijk niet zo van, van kerst als iets moois om naar te kijken. Ja, het, is altijd mooi om, het is altijd mooi om naar iets moois het te kijken. Het is niet alleen Maar dat. het doet een appel op jou. Ja. En uh, ja, of je nou gelovig bent, kerkelijk... of je bent uh, seculier of agnost... dat appel op mens van vrede... dat, uh, dat geldt de, uh, de hele maatschappij. Dat geldt wereldwijd. En dat is geen loze kreet, want het is hard nodig. Het is absoluut geen loze kreet. Nee. Want wat, kijk... Uh, die opstapeling van, van ellende in de wereld... Ja. Hè, die we natuurlijk ook enigszins door de pers wel uh, zo tot ons krijgen. Want er gebeuren ook hele mooie dingen op aarde. Maar het heeft een dubbele functie. Hè. Tenminste, een dubbele het, het, functie. Is, uh, het is een dubbel verhaal. Ik heb uh, van de week zitten kijken naar een uh, documentaire... en dat ging over mensen uh, die uh, zeg maar een atheïst zijn... Hè, die dus niet gelovig zijn en die dus wel gevlucht zijn voor de oorlog... en die in een uh, asielzoekerscentrum zitten... en dat die het zo moeilijk hebben... Ja. En toen dacht ik: Het is toch eigenlijk te gek voor woorden dat je, dat je uh, wordt veroordeeld. omdat je misschien niet zeg maar hetzelfde gelooft. als wat men vindt dat je moet geloven. en daardoor zo in zo'n strijdssituatie zit. Ik, ik, het heeft mij zeer geraakt. Ja, ja dat is zeker. Uh, uh, kijk, met Turkije denk ik ook altijd: van uh, wat, wat gebeurt er allemaal? Aan de andere kant denk ik: God, die Erdogan, als die wegvalt. Uh, He, nu de laatste twee dagen weer enorme aanslagen. Uh, ja. heb je in Syrië gezien. Als de sterke man wegvalt, of in Irak... Nou, het wordt eigenlijk een nog grotere puinhoop. Ja. Dus wij moeten ook een beetje voorzichtig zijn... met onze westerse uh, democratische verlichte ideeën uh, te droppen... Uh, in andere delen van de wereld. Uh, want het ja. is ook een soort imperialisme en het werkt toch niet. Nee. Nee, maar wat dat betreft zijn, zijn natuurlijk de problemen in, in andere landen ook... Eigenlijk hetzelfde, er was ook een uh, programma over... Uh, de reporter ging naar uh, Saudi-Arabië... en uh, wat ze daar een probleem vonden... is dat hun eigen cultuur min of meer verdrongen wordt... door de westerse cultuur, omdat al die, he, die westerlingen daar naartoe gaan. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk eenzelfde soort gevoel... als wat men hier min of meer heeft. Van ja, onze cultuur wordt verdrongen door de mensen die hier naartoe komen... Maar zij hebben eigenlijk hetzelfde verhaal. En die man die zei: die verdraagzaamheid die er eigenlijk zou moeten zijn, ook voor de mensen die van buiten komen, zodat ze bij elkaar komen en niet tegen elkaar knokken, die miste hij daar. En toen dacht ik: Ja, dat ja daar is, is nog hier wel een, zo... een erg mooi kerstverhaal over te vertellen: uh, uh, over datzelfde uh, onderwerp. Uh, dat zijn namelijk de wijzen uit het Oosten. Ik denk altijd, zijn er drie, er nou, het staat niet nergens dat het er drie waren. Ja, er waren drie gaven, goud, wierook ook en meer. Ja. Maar uh, in de oude kerkelijke uitleg van dat verhaal, dat is werkelijk schitterend... Um, is er altijd, eentje is blank, eentje is zeg maar rood en eentje is uh, zwart. En ze hebben ook allemaal hele exotische namen, van Baltasar en zo en de Melchior. Uh, ja. En de gedachte is eigenlijk, kijk, dat kind dat wordt geboren... Voor alle culturen. Ja. Voor, voor de Wordt mensen. omarmd door... Wordt omarmd ook door de, door de volken. Eigenlijk vertegenwoordigen, die wijzen het oosten alvast. Zeg maar, de volken die er dan later van zullen horen. En West loopt heel vaak voorop in de geschiedenis. Maar wij worden natuurlijk ook ingehaald op allerlei gebieden. Ook op economisch gebied. En er zijn wereldmachten opkomend die ons in het schaduw zullen gaan, gaan zetten. Ja. Maar wij uh, moeten misschien ook wel leren om niet altijd voorop te lopen. En dat er ook uit het oosten uh, bijvoorbeeld hele mooie, mooie dingen, dingen kunnen, kunnen komen. komen. Ja. ja. Ik wou ja, nog, ja. Ja, ga verder, ga verder, ja. Ik wou nog één ding uh, uh, vertellen. Dat ik werk, zoals jullie weten, ook op school uh, nog twee dagen met leerlingen. En uh, dan ben je ook eens een klein beetje bezig met wat is dat kerst nou? En nou, dat is Amsterdamse stadsjeugd. Uh, de meesten zijn totaal niet kerkelijk of wat ook. En, Eigenlijk ga ik altijd met het woordje shalom wat we uitpellen, Het oude Hebreeuwse woord past wel een beetje in dit jaar, 2016. Het Hebreeuwse woord voor vrede. Het Arameese woord, een taal die Jezus sprak in de discipelen, Shalom. En als je dat dan gaat opzoeken in het woordenboek... dan zie je van, oké, okay, het was natuurlijk een oude taal. Wij zijn nu drie, vierduizend jaar verder. In het Hebreeuws betekent shalom niet alleen vrede... Maar dan zal ik een paar voorbeelden noemen. Dat betekent ook heelheid. Of gezondheid. Of evenwicht. Of harmonie. Uh, en dat vind ik zo prachtig. Dat wij dus eigenlijk zijn geïndividualiseerde mensen. Uh, ieder beleeft wat anders bij dat kerst. Dan denk ik nou oké. Okay. Pak er maar uit wat jij nodig hebt. Als jij weer in balans moet komen. Shalom. Uh, als jij op zoek bent naar vrede met familieleden. Shalom. Als jij met gezondheid en heelheid vecht, shalom. Snap je? Dus dan krijgt, is het niet alleen maar Jezus geboren in een stalletje... allemaal prachtig en zo. Nee, het is eigenlijk het feest van de shalom. En die shalom heeft een hele diepe en ook uh, ja, rijke inhoud. En alle mensen die ervan horen kunnen er dan ook zelf... iets uit die, die rijkdom van dat woord uh, oppikken. Hoop je dan. Nu gaan we de komende dagen, de dagen van kerst in... Uh, wat voor boodschap zou je aan de ingezeten verzandvoed willen geven? Ik heb de net het woord uh, mensen van vrede gebruikt, en dat vind ik een ongelooflijk belangrijk uh, en cruciaal woord. Kerst is natuurlijk allereerst een feest. Je gaat gewoon lekker zitten, je gaat lekker eten met elkaar, je gaat gezellig naar de kerk. Uh, de feesten die vier je en Het zit niet gelijk dat je weer een opdracht uh, in je rugzak uh, krijgt. Dus en je hoort, je mag ophoren van het evangelie. Het geloof is ook uit het horen, zegt de Bijbel. Dus het, je mag ook ontspannen. Uh, heerlijk gewoon kerst vieren met elkaar. Ook huis. de mensen die het moeilijk hebben. Ook de mensen die het moeilijk hebben voor zover... Hè, voor zover ook anderen. Uh, dat is natuurlijk toch wel weer de boodschap dan ook naar hen omzien... en met hen willen delen, uh, zeker... En uh, ja, je komt natuurlijk op allerlei plekken in het dorp... Uh, waar mensen heel erg oud zijn geworden of, of heel erg ziek zijn... of een enorme nare scheiding achter de rug hebben. Of... Ja, er is heel veel gaande. Maar dan is juist, vind ik, die boodschap van vrede... toch uh, in die brede betekenis van, uh, ook van heelheid en van nieuwe toekomst. En, uh, dus luisteren, maar dat element van Johannes de Doper... Uh, van omkeer en uh, ja, ook zelf die vrede dan niet verprutsen... Niet weer opnieuw die loopgraaf induiken. dat hoort er natuurlijk toch ook wel bij. Dat volgt er als het ware uit. Als je zo. wat je, je eerst ontvangen hebt. waar je blij mee bent. Hè, om dat te bewaren. ga je niet op de oude voet weer verder. Um, ik kan me voorstellen dat er. Uh, een groot aantal mensen daar vrede mee heeft. en dat kan beamen. Maar dat er ook mensen zijn die het. Heel erg zwaar hebben. Ehm. Uh, Hulp bieden. Luisteren. Vooral deze dagen. Of altijd? Nou, beide, inderdaad, wat jij zegt. Deze dagen, er uh, is ook altijd een. Uh, hè, er zijn zoveel mooie kerstverhalen. die juist dat element oppakken. van dat mensen die er niet bij betrokken zijn. er juist bij betrokken worden. En ik, ik denk ook, aan de asielzoekers. De, ja, uh, ja. Ik heb ook op het kerstfeest van onze ouderen. in, in Zandvoort van de week. Uh, ben ik even met naar het allerarmste land ter wereld gegaan. Naar Malawi. En mochten ze even raden... Uh, hoeveel heeft nou iemand in Malawi dagelijks te besteden? Nou, dat is dus 62 cent. En uh, jaarlijks dan 226 uh, dollar, jaarlijks. Nou, dat verdien je in Nederland met een beetje een baan in drie dagen. Ja. Uh, verdien je dus een jaarsalaris in, in Malawi. Daar wonen ook 16 miljoen uh, in inwoners. Ja, dat is er is een veel grote armoede. contrasten. Een in de twee derde van de ja. mensen daar leeft in armoede. Dan heb ik ook een moeder met een kind laten zien. Ze zei, nou, wil je het kerstverhaal zien? Om even ook te voelen van... wij vieren het hier hè, toch in relatieve welstand. Althans veel mensen. Uh, maar inderdaad, denk ook aan de mensen... Die, uh, waarvoor dat niet vanzelfsprekend is. En die wonen niet alleen in Malawi... maar die wonen ook in Zandvoort. Ja. Er, over de asielzoekers wil ik even wat zeggen. Uh, ik heb begrepen dat er... Uh, door iemand een initiatief is genomen om met de asielzoekers... op 24 december naar het Gasthuisplein te komen om 8 uur... om daar met de, de wapenzangers de, de kerstavond zeg maar, te bezingen. En dat vind ik echt een fantastisch initiatief. Dat vind ik echt heel mooi dat dat ja. gedaan wordt. Ja. Ja, het, zijn geen asie, het zijn statushouders. Statushouders, hè? ja, sorry. Ja, even het, het, verschil. Het, het verschil inderdaad. Nou, als je in Nederland wil integreren, moet je een klein beetje... De kerstliedjes kennen, toch? Ja, nou het gaat ook, het ook om de intentie. Erbij he? betrekken, natuurlijk. Precies, het, ja. het gaat om de intentie van uh, het erbij zijn. En dus ook uh, de, de mensen betrekken bij wat er in het dorp gebeurt. En het ook uh, de mensen met laten elkaar meebeleven, laten ja. meebeleven. En uh, ja, van, oh wat fijn dat u er ook bent. En ook al. Ken je die persoon niet? Want normaal is het dan echt een feestje van de Zandvoorters. Hè? Men komt bij elkaar en hé, hey, hallo, wat gezellig, je bent er weer. Maar het is natuurlijk mooi dat er mensen. die dan nu nieuwe Zandvoorters zijn, want zo mag ik ze dan wel noemen. En het is ook de bedoeling dat ze hier komen wonen, hè? die ja. statushouders. Ja. Ja. Om hem te betrekken bij de kerstsamenzang op het Grasthuisplein. Helemaal leuk. Uh, afgezien daarvan, na afloop kan je natuurlijk altijd naar... ofwel de protestantse kerk of naar of de, de ja, klopt, om met elkaar het kerstfeest te gaan vieren. Ja, de daarna... onze tijd is half tien hè, dit jaar. Dat is niet om elf uur komen, dan is het klaar. Ja. <laughs> Is dat vroeger? Is dat een bepaalde reden? Nou, voor? dat was uh, de, de ONS. Uh, of er was er altijd een. Nee, er was, niet, er was een kinderkerstfeest uh, altijd om zeven uur. En dat moest allemaal afgebouwd worden ah. en opgeruimd enzovoort. En dat is er nu niet. Dus we hebben meer tijd op die avond. En om dat nou geen nachtfeest uh, te laten worden. Uh, moet dat het en het een... voor kinderen en familie uh, ook aantrekkelijk te maken. Omdat die kinderkerstfeest valt nu weg. Dus wij hopen eigenlijk dat er ook wat gezinnen met kinderen... Dus we gaan van de week nog zitten om ook een aantal kinderelementen... in die dienst te, uh, in te brengen. Zodat je niet, als je geweest bent, dacht... Van, nou, wat was het eigenlijk voor kinderen? of met ja. kinderen? Ja. En jullie hebben de beachpopzingers uh, die optreden. Ja, dat vind ik heel erg leuk. <lacht> dat we nu echt Zandvoort's glory glorie uh, uh, aan boord hebben... En ook uh, nog Arno en Annette Westerburger... die ja. dan als duo uh, zullen zingen. Dus uh, nee, dat is erg leuk. En hun zoontje is al bezig om uh, Stef... om met licht vanaf de orgelzolder... Uh, een licht kanon... zijn bijdrage te leveren... met allerlei kleuren. Dat, uh, Geweldig. Mooi. Heel fijn. Uh, uh, Teunert, we wensen je erg veel sterkte de komende dagen. Want je zult erg druk krijgen. Ja, dankjewel. Super dat um... jullie aandacht aan besteden. Dat uh, vind ik ook erg leuk. Ja, en het is heel het belangrijk. Ja. Bedankt, bedankt voor je komst. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. Nou, Ja, dit, ik krijg bij de eerste tonen gelijk kippenvel met dit nummer, van dit nummer. Want het is zo waanzinnig mooi, dit nummer. Maar dat Doe, heb je de hele ochtend al met de muziek die wordt ja, gekozen. Ja, ik, ik ben helemaal blij met uh, Willem. Want uh, Willem die, die heeft gewoon de goede muziek uh, bedacht. Kijk, die in ieder geval mij appelleert. Dus ja, uh, nou, we houden hem er gewoon bij. We houden hem er gewoon bij. Uh, Hans, Dankjewel, Willem. Wie zit er aan tafel? Ja, Hans Rijmers. Want uh, er is uh, buiten dat natuurlijk een concert uh, in de kerk is, uh, is er jazz uh, in de krocht. Ja, het is, uh, af en toe is dat gelijkertijd, dat is niet anders. Oh, één keer per jaar? Eén keer per jaar. Dat dan een zondag, morgen. Uh, uh, morgen ja. dus. Je ja. uh, ja, weer... hoeft bij ons geen uh, kussentjes mee te nemen. <lacht> dat scheelt, hè? <lacht> Je hoeft bij ons geen kussentjes mee te nemen. Kussentjes zitten in de stoelen. Die ja. zitten gewoon, hebben we ja, van allemaal laten maken? Zitten aan ja. de stoelen vast. Lekker? Ja. Dat is heerlijk. Nee, maar goed. Maar hoe laat begint het morgen? Ja. Laten we daarmee ja, beginnen. Dan praten we altijd op het laatste van de uitzending. Ja, natuurlijk. Ik nu mee. Ja, hoe laat begint nou, het ons? Nou, half drie. Half drie? Ja. En de zaal is open? Ah, uh, half twee, kwart voor twee. Oké. Okay. Kopje koffie drinken. Ja. gezellig. Ook nog een mogelijkheid om te eten zeker, de achteraf? Zeker. Uh, even melden bij Theo. Uh, 22,5 euro uh, buffet. Wat we vorig jaar ook met de kerst hadden. Maar is je moet het is een speciaal kerstbuffet, hè? Want ja. normaal is het uh, iets ah, ja, minder uh, ja, duur. Maar dit, uh, dit jaar uh, wordt er uitgepakt. Ja, dan zit het ergens tussen de 9 en de 12 euro. Afhankelijk van, uh, heeft hij een doodje of uh, is het stampot? Ja. Maar dus, uh, dan moet je wel naar Theo bellen. De ja, de ja, je kan ah, niet. even uh, zelf hij moet het met, weten. Uh, ja. En iedereen weet ja. het, het makkelijkste. He? Hans, weet ik je het nummer? Nee, tuurlijk niet. Ik wel. Oh, mooi. Dat is 06 54 67 79 7. Nog een keer 06 54 67 7947. Dan krijg je Theo aan de lijn en dan zeg je: Ik wil graag eten na afloop. En dan uh, sta je geregistreerd. Dus doe dat. Maar ja, zeker. Het programma. Ja, zeker. Het programma, morgen. Nou, dat is eigenlijk een uh, beetje gelijk aan het programma van kerst uh, 2014. Want toen waren daar de Super Voices. En de oprichter daarvan, Nathalie Maskley, die komt nu alleen. Dus die andere twee meiden. Ah, iets daar, anders, volgens mij uh, ben ik daarbij geweest. Uh, te dat, doen. Dat, dat waren drie blonde dames, uh, klopt dat? Ja, ja op de een of andere manier zijn ze altijd blond. Ja, geen er, idee hoe dat komt, nee. maar. Nou, prima. Kan gebeuren. Dus, uh, Prachtige... Ja, ja, ja, zeker. Uh, uh, en het is de, de vriendin van, uh, van de pianist. Van de pianist, ja. Dus we kunnen daar een fantastisch samenspel uh, aan beleven, denk ik. En we hebben een ongelooflijk goede slagwerker met Marcel Serriussen. En uh, die, uh, die is hier nu voor de eerste keer in de krocht. Is wel al eerder, uh, dus toen de stichting nog betrokken was bij de jazzconcerten, of bij de... Ja, bij, bij, het, bij de jazzconcert op het, op het plein. Toen is hij uh, een keer geweest. In, in, de, in de tijd met Scott Hamilton, geloof ik, uit mijn hoofd. Dat is ook alweer jaren geleden. Toen was hij, toen was hij daarbij. Maar hij is nu voor de eerste keer uh, in het gebouw. En daar zijn we heel blij mee. Een geweldige muzikant. Ja? Die uh, Nathalie Masclee is, ja. is een beroemdheid zo langzamerhand. Oh. No. Oh. Niet. Ja. Ja, ze zingt al 30 jaar. Ja, maar het is, beroemdheid is toch een arbitrair begrijp. Ze heeft een cd. Ja. En wat ik het leuke van die cd vind... Driven by the wind. Ja. Die foto's die op de hoes staan, die zijn genomen in Zandvoort. Ja. Met de zee op de achtergrond. Ja. Nou, ze is ook, uh, ze is ook uh, uh, af en toe... Uh, misschien is die wel genomen... Wanneer was het? Vorig jaar of zo? Is een, ja, ik ken hem. Ik ken de, ik ken de tekst. Oké. Okay. Ja, ja. ja, ik schat even ja, de nee, tijd naar nee, Alt. Nee, ik heb hem ik ken hem. <laughs> <laughs> maar nee, maar ze, ze heeft ook een paar keer bij uh, Beton uh, opgetreden. Ja. In Juttertje. Ja. Met, uh, met Jean-Louis. Ja. Dus ja, prima, prima zangeres uh, uh, uh, uh, Ja, al, al, al jaren bij het Clem Miller-orkest. En, en uh, uh, ze heeft toen de tijd uh, wel een succes gehad dat zij de nummers van Karen Carpenter uh, heeft gezongen. Geen ze heeft een hele mooie stem. Ja, absoluut. Ja, zeker. Zeker. Is ook zangcoach. Dus weet waar uh, mevrouw Abraham de mostert haalt. Dat betekent ja, een spektakel zeker. morgenmiddag, toch? Ja. Nou ja, het, het, kijk, het is een kerstconcept. Dus de, de, de, de spellijst zal er ongetwijfeld een beetje op aangepast zijn. Hè. We gaan natuurlijk wel leuke, leuke kerst uh, achtige kerstnummers uh, zingen. Ja. Heb je al ideeën nou, voor vol? Voor... Heb je al ideeën voor volgend jaar? Eh? Ja, zeker. Nou ja, ik, ik, ik, heb, ik heb deze maar even meegenomen. Toch een beetje de grote letterenbibliotheek. Uh... Kan je die makkelijk lezen? Ja, ja dat is wel handig. Oké, okay. dank u wel. De microfoon stond niet goed, maar nu wel. <lacht> nee, maar kijk, we hebben volgend jaar... Uh, januari uh, trappen we af met uh, Deborah Carter. En dan uh, 12 februari met Edwin Rutte. En dan 12 maart met... Het Edwin plik. Rutte van uh, de film van ome Willem? Ja. Eh, ja die Edwin Rutte. Die Edwin ja, die Rutte. Ah, Edwin ja, het is Edwin, maar even Edwin, dat uh, ik moet zeggen. Maar, maar, uh, die kan wat, hè? Nee. Dat is, is, ja, is twee keer eerder geweest. Ja. Maar die is zijn carrière oorspronkelijk begonnen als zanger... in het trio met uh, Regie van Otterlo. Uh, en, en dat is een ongelofelijke jazzzanger. Ja. Daar... Uh, daar uh, kijk... Ook daar moest vroeger brood op de plan komen. Dus op het moment dat je dan wordt gevraagd... om, uh, om met Harry Banning en uh, Victor toe uh, bij de grote grijze geitenbreiers te gaan zitten... dan doe je dat. Want dan levert ja, ja. brood met pindakaas op. Dus maar het is een fantastische jazzzanger. En hij vindt het ook geweldig altijd om hier te komen. Ja, absoluut. En hij heeft een fantastisch kinderprogramma... waarbij hij uh, kinderen warm maakt voor jazzmuziek. En, en daar hebben we al eens over gedacht. Dan zouden we eigenlijk eens iets mee moeten doen. He, dat, dat, dat is zo ongelooflijk leuk. Je kan dat zien op YouTube. Hoe die dat doet in een tent met die kinderen. Dat kan. Ja, is echt, dat is maar echt maar goed. Hij is echt een fenomeen. Ja, dus het we is... zijn blij dat hij er is. En dan komt het trio nog met uh, Johan Clement. Uh, Francesca Tandoy uh, in april. Pianisten. En sint ook. Zit nu in Amerika, in Los Angeles, met uh, concerten. Dus wij zijn. Uh, nou ja, we hebben het al zo vaak gezegd. Hè. Nadat je in de krocht uh, hebt opgetreden, ligt de wereld voor en je open. Ligt de wereld met, voor je ja, open, precies. Het, het, het bewijst zich iedere keer weer. Hè. We doen daar verder niet, uh, niet moeilijk over. <lacht> en, we zijn, ook verder, zijn we daar ook helemaal niet arrogant over. Maar ja, er moet wat. Is en 7 mei, 7 mei, Marjorie Barnes. Oh ja, Marjorie, die is ook al een ja, keer uh, eerder ja, geweest. Ja, ja. ja. Ja, dus het gaat de goede kant op. Dat is mooi. Morgen, uh, half drie begint het. Ja. ja. De entreeprijs is 15 euro. Nog steeds. Dan krijg ja. je daar een waanzinnig concert voor. Absoluut. Ja, geen discussie over. We zijn, uh, we zijn helemaal blij dat, dat, we, dat we dit weer doen. En ja, uh, uh, mei is het seizoen afgelopen... En dan, dan komt er weer een, een nieuw programma. Druk bezig met de voorbereidingen voor het seizoen. 7. Maar als, als, je 7, je het 19, 17, 9, als je terugkijkt naar 2017. 2017, 2018. Niet hey, normaal, hè? Als je terugkijkt naar het afgelopen jaar. Ja. Een jaar van successen. Ja, ja we, hebben, we zijn natuurlijk begonnen met Max Onata. Dat, dat was al een uh, geweldig succes. De, de heerlijke Italiaanse tenorsaxofonist. Een echte autodidact. Heeft nog nooit een conservatorium van binnen gezien. Maar als je dan zo speelt, man, man. Ben je een beetje jaloers? Nou, ik, ik, uh, ja, maar dat moeten ze dan maar zien als een compliment. Oké. Okay. <laughs> nee, speel jij zelf uh, instrument? Nee nee, nee, nee, ik hoorde Toos vanmorgen zeggen, uh, die wilde graag pianoles hebben, maar er was geen plek voor een, uh, voor een piano in huis. Nou, ik denk dat wij thuis net zo klein bij huis waren, want ik had uh, uh, drumles. Maar ja. In Amsterdam in de pijpen drie hoog drumstel neerzetten... daar maak je ook geen vrienden mee. Dus dat feest ging ook niet door. Nee. Dus wat daar gaat, is dat ook noodgeluk. Maar dat is wel een, uh, een passie. Ja, zeker. Maar ik, ik, ik speel het niet. Nee, ik vind het geweldig om te horen... en, en ik verzamel er heel veel van. En, en, nou ja, maar ook op jouw leeftijd kan je het allemaal nog leren hoor. Dank je wel. Ja, dankjewel. je bent ja. jong als wat. Dank je wel, dank je wel. Oh, Jij moet nog verder, hè? Anders, <lacht> anders kun je nu de kroeg in. Ik, ik, ik zit net even te kijken bij de, de website van de dame Nathalie Masclé. Ja. En zij kende hem dus, die, haar man nu al 15 jaar, ja. voordat ze dus iets met elkaar Klopt. kregen, ja. om het maar even zo ja. te zeggen. Ja, ja. nou ja, zo lang ja. kan een voorspel dus hebben. <lacht> Mooi moment om dit onderwerp af te sluiten. Ja, ja. Hallo, uh, ik begin er niet over. Nee, nee, nou ja, goed, uh, jij hebt nee. het over een voorstel. we wensen nou ja. je erg veel succes morgen. Dank jullie zeer. En bovenal veel succes weer het komend jaar. Ja, gaan we blijf, zeker doen blijf en blijf gezond. Nooit feesten open deuren. Dank voor alle aandachten, aandacht de afgelopen. Heel graag gedaan. De afgelopen okay. paar jaar. Dank de toekomst. Dank voor je komst en je activiteiten. Dit was ja. uh, Winter Wonderland van Jack, Jack Jezro. Heerlijk dat, ook. Dat doe je goed, Irene. Ja, ja en uh, nu ben jij uh, degene die uh, achterover kan gaan zitten. Bijna. Want uh, we tegenover me, luisteraars, we doen het samen. Uh, heb ik uh, Nanning de Wit zitten en ja. uh, Irene de Jager. Ja. En ze gaan ons iets vertellen over de nieuwjaarsconcert in 2017. Dat is op 8 wanneer? januari. 8 ja. januari. En waar? In de Agatha-kerk? Ja. Hoe laat begint het? Uh, dat begint... De, om half drie. Smiddags. En dat doen we iets eerder. Want uh, normaal zouden we dus uh, de kerk open hebben om half drie... en dan om drie uur het concert beginnen. Maar omdat wij tien jaar bestaan... en een wat groter programma hebben... beginnen we dus een half uurtje eerder. Dus om twee uur zaal open, half drie, beginnen jullie. Precies, precies. Okay. En, uh, en, en de kerk gaat ook echt niet eerder dan twee uur open... want het is elk jaar weer een soort gevecht... met mensen die denken dat ze eerder naar binnen kunnen... omdat ze dan een plaatsje vooraan hebben. Maar de, de, het gaat namelijk om de organisatie. Wij uh, hebben wat tijd nodig om iedereen in die kerk... op de juiste plek te krijgen. En om dat te kunnen doen... Uh, ja, kunnen we gewoon de mensen niet eerder binnenlaten? We hoorde het voor nu, ons... Irene Jagers, hij is uh, voorzitter van het bestuur van het nieuwjaarsconcert. Maar ik ga eerst even met Nanning praten, want ik ken Nanning van het mannenkoor. Soms is mannenkoor. Juist. Uh, uh, welke koren doen er allemaal mee? Wat is het programma? Vertel wij hebben eens over. Uh, vijf koren uitgenodigd, en ja. uh, maar er komen er in totaal dus zes. Uh, Die, in de ho, dus, uh, ho, ho, ho. Je nodigt vijf koeren uit en komen de komende ja, zes. Ja, wij hebben via de muziekschool nieuw hebben wij een salsa-koor... als extra in het programma kunnen plaatsen. De rest is allemaal zangers en koorleden van uit het Zandvoortse. Noem eens wat. We beginnen met het Zandvoorts vrouwenkoor. Met het vrouwenkoor musical in. Ja. We hebben de wapenzangers. De wapenzangers, dat is het voormalige... Ja, de ja. ja en dan hebben we het Santos Mannenkoor uiteraard... en de Biespopsingers. Leuk. En dan hebben we dus dat uh, Salsa-koor... en dat komt uit Haarlem. Uh, via uh, New Wave is dat uh, bij ons uh, gecontacteerd. En niet te vergeten als extra nog Theo Wijnen. Ja, die staat, heeft, die staat heeft daar Officieel uh, heeft hij afscheid ja, genomen. Ja, laten we even maar... over Theo Wijnen... want uh, die man die is natuurlijk uniek, hè? Ja, ja. wat En, heeft en u... die hebben jullie afgelopen zondag... hebben jullie die even in het zonnetje gezet... Maar wij niet hoor. De, de, de andere koren hebben dat gedaan, omdat hij uh, hun heeft begeleid. En uh, de, de, hij is vo volledig verrast, want hij wist ja, echt van niets. Klopt. Dat kun je ook zien aan de foto en aan de, aan de reacties die er geweest zijn: dat hij was volledig verrast over wat er ging gebeuren. En uh, ja, dat verdient hij natuurlijk ook, ja. want die man is heel bijzonder. Ga verder, Manning. Uh, nou ja, dan uiteraard Theo Wijnen... die uh, ook uh, bij het van Mannekoor uh, zich uh, beschikbaar stelt... om zijn piano uh, te bespelen. En dan hebben we... Daarnaast he, hebben we dan Irene, die hier dan tegenover ons zit... Die uh, de boel zal uh, aan elkaar praten, dus die uh, doet de presentatie. Maar dat doet ze al jaren en dat en doet dat ze doet hartstikke goed. Uh, ik probeer zo min mogelijk te praten trouwens hoor. Want ik vind dat het gaat namelijk om de muziek en niet om mijn, dat gesprek, dat mijn gesprek. Het uh, is de tweede lustrum, zoals uh, bekend. Uh, tien keer uh, hebben we dit uh, al uh, georganiseerd. En we hopen dus met uh, een goed programma... We hebben als item hebben we, uh, aangegeven, jongens, het is feest. Dus het programma, dus de muziekstukken... worden dan ook in de feestelijke sfeer worden die gepresenteerd... door de onderscheidende koren. Ja, nog eentje uh, die met, we maar, niet het genoemd de, hebben. Wat is de entreekosten? Nee, en niets? niets. Maar ik wil nog even zeggen dat het, het slotzang dat is van G. van den Berg, ja. die hebben we nog ja. niet genoemd. Uh, G. van den Berg is bekend van het lied... Uh, wat zij gemaakt heeft ooit uh, voor het 700-jarig bestaan uh, van Zandvoort. En dat heet uh, Zandvoort... Ik wil je wel bekennen. Uh, dat is een, een bestaand nummer wat zij uh, heeft uh, aangepast met tekst. Ja. En uh, dat, dat nummer dat gaan we met z'n allen zingen. En ook Klopt. het publiek uh, gaat dat meezingen, hopen we. De tekst staat achter op het boekje. Dus, uh, op nou, het, -boekje. Uh, het is zo makkelijke ja. muziek dat iedereen kan dat zien. Nou, hoe zingen. gaat dat? Zing het even. Sandvoort, ik wil je wel bekennen. dat ik zoveel van je hou. Enzovoort. Nou, enzovoort. Okay, okay. Heerlijk nummer. Ja, herkenbaar. Ja, het is herkenbaar, ja. Wat, wat, wat wordt er zo al gezongen? Want ik zie dat jullie een programmaboekje hebben. Ik heb ja. het programmaboekje. Wat... Ik heb het uh, wel, wel bij me. Nou, uh, er zijn uh, heel veel interpretaties, moet ik zeggen. van het. het uh, thema feestelijk, Feest, he. ja, dat, dat ja, heeft elk ja. koor een beetje op zijn eigen manier geïnterpreteerd. Yes. Uh, het, het vrouwenkoor heeft onder andere de Parapiglia van Giovanni Dom, Panola. Dat dat, mensen die een beetje bekend zijn, die, die weten dat, wat dat is. Uh, het mannenkoor doet onder andere het slavenkoor uit uh, Nabucco, ja. Van Verdi. Dat is ook een prachtig nummer. Uh, er is trouwens ook nog, die vergeten we ook nog even te zeggen, uh, Bas Romein... Dat is ook nog een jongen van de, van de muziekschool. Van de muziekschool ja. die, uh, die komt uh, spelen December. Dat is een nummer wat hij zelf gecomponeerd heeft. En The Way of Life ook van zijn eigen compositie. Ja. Uh, Theo Wijnen gaat uh, Malagena van Ernest uh, Leguona uh, spelen. Musical In heeft onder andere uh, I Say a Little Pray for You. Prachtig nummer ook. Uh, dan hebben we de Pop die onder andere... Celebration van Cool, cool and The Gang... dat yeah. is natuurlijk weer heel anders... als alle andere dingen die daarvoor zijn geweest. Nou, de wapenzangers... waar ik zelf ook mag meezingen trouwens... wat ik erg leuk vind... Uh, ik hou van Holland bij de Waterkant... ook weer zo'n meezingen. Dus dat zal ongetwijfeld ook worden meegezongen... door, uh, door, door het, het publiek. publiek oh, en dat mag ja. ook, want het nou, is een feestje. En zelfs. Iedereen die wil zingen tijdens je het concert... Het je haalt er toch weer wat nieuwe zangers uit. Eh, misschien wel, ja. Ja, ja. ja. Uh, nou, dat koor wat uh, komt, uh, dat heeft een paar, uh, ja, Mambo nummer 5. Dat, dat zal ongetwijfeld herkend worden door uh, dus een, een heleboel door mensen. Dus we wordt er nog gedanst ook dan in de kerk? Ja, dat, dat zou zomaar kunnen en dat mag. Alles mag, alles mag. Juist. Mensen mogen meezingen, mogen gaan dansen als ze dat willen. Ja. Nou, de beachbopzingers die hebben dan, dat is na de pauze, uh, de medley van Doe Maar, Toontje Lager en Bloem. Nou, ook weer van die heerlijke nummers waarmee gezongen kan worden. Juist. Uh, dan het Zandvoorts Vrouwenkoor... Something and Changed Everything... van Rodgers, Hammerstein... dat is ook, nou ja... Uh, het Mannenkoor heeft... Down by the Sally Gardens... dat is ook weer zo'n mooi nummer... Musical in uh, Feed the Birds... van Sherman... heerlijke, amazing... absoluut. Uh, musical in uh, Feed... The, uh, die had ik net genoemd, sorry... Ja. en dan de Wapenzangers... Uh, die, uh, dat zijn de laatste van Na de Pauze... Uh, dat is, uh, nou, zing met ons mee met, met, bij het Wapen van Zandvoort. Dat is een nummer van Pierre Cartner wat bewerkt is. Aan de Amsterdamse grachten onder andere. Want ik noem maar een paar dingen uit het uh, hele programma. En dan eindigen we dus inderdaad met G. Van den Berg. Zandvoort, ik wil je wel bekennen. En dan uh, mag iedereen uh, lekker meezingen. Het is trouwens uh, wel zo dat... Uh, uh, ja, wij, wij zijn natuurlijk heel blij met de sponsoren die Uiteraard, we hebben. De, ja. de gemeente Zandvoort is altijd uh, een hele grote sponsor uh, voor ons. Daar Dankzij een... hun kan dit ook, kan dit concert plaatsvinden? Want zonder hun zou dat absoluut niet mogelijk zijn. Nee, dan zou je bij de toegang ook een toegangsgeld uh, ja. moeten gaan vangen. Maar dat... Uh, dat... Het is een gratis toegankelijk. Ja, er is geen open schaal collector aan het eind. Ja, als dat we kunnen, wel. Ja, dat gaan we wel doen. Dat doen we want, wel. Want uh, uiteraard, de, de kosten van dit concert zijn natuurlijk wat extra hoog. hoog ja. Vanwege de extra koren die we hebben uitgenodigd. En ook, ja, er zitten altijd kosten bij die, uh, ja, die, die gedekt moeten worden. Ik wil nog wel even wat onze sponsors noemen, trouwens. Dat is de ja. Zandvoortse Apotheek, Autobedrijf Zandvoort, Filoxenia. Kaashuis Tromp en het Wapen van Zandvoort. En uiteraard de gemeente Zandvoort die ons geholpen hebben... om dit allemaal mogelijk te maken. We praten over 8 januari. Ja. Zet het in je agenda. Het is smiddags om half drie exact begint het. Ja. Maar je kan eerder naar binnen dan heb je nog een goed blikje. Twee uur. Om twee uur, ja. het wordt weer drukte. Het wordt weer drukte. Ja. Het is elk jaar weer uh, volle bak... En dat vinden we natuurlijk fantastisch, dat vinden we fijn. Ook uh, hopen wij, en ik heb nog niet uh, de bevestiging helemaal uh, gekregen, dat uh, CFM dit uh, live zal uh, gaan uh, verslaan vanuit de kerk. Zodat de mensen Zoals de die, laatste jaren, ja, dus ook uh, de gewoonte. Mochten de er mensen zijn die dus om wat voor reden dan ook niet naar de kerk kunnen komen, die kunnen dan thuis op de tv-kanaal 40. Uh, of radio, radio 106.9. 106.9, dankjewel Pieter. We kunnen het thuis uh, ook nog beluisteren. Uh, en ja, het wordt een feest. En het wordt één groot feest. Ja. Ja, absoluut. We wensen jullie veel succes toe, veel plezier. Dank je wel. En laat de aanwezigen genieten van jullie prachtige zangkunst. En uh, laten <laughs> we maar lekker meezingen. Ja. Dat doen we. Oh, Goed okay. we, we gaan muziek luisteren. Oké. Okay. Moesten even de tijd weer gelijk zetten. Want de, de ja, diverse zit, klokken lopen niet Het ja, zit op zomertijd. Ja, <laughs> het uh, zit op zomertijd. Pieter, jij wilde nog wel iets kwijt ja, over... Uh... Even, uh, ik zit nog steeds na te denken wat onze dominee heeft gezegd. Uh, kom eens uit die loop, loopgraven in het belang van een ieder. En dat zou ik ook onze politieke uh, vertegenwoordigers willen zeggen. Want uh, ja, er is dan wel radiostilte, uh, wordt er gezegd. Maar de open brieven die schudden ons om de oren... of het nou van de ene partij is of van de andere bedrijf... Hij, eh, en werk nou eens samen in het belang van Zandvoort. Eh, er is in ieder geval een bericht van D66 gekomen gisteren... dat mevrouw Jean de zwart -Blog, burgemeester van Blarikum... in de komende week eh, alle partijen zal uitnodigen voor een gesprek. En ik hoop dat de, zij als informateur spoedig al deze mensen... Uh, de neuzen één kant op laten gaan... Uh, in het belang van ons standvoort. Want dit kan gewoon niet. Dan zijn hey, we echt een negatief cabaret bezig. Het, uh, het is wel zo, dat, dat, dat, dat hoor je wel. Dat, dat, de wil is er. Elke partij heeft absoluut de wil om vooruit te gaan... en om samen, samen werken. te werken. Alleen op de een of andere manier zitten ze toch zo erg vast... aan hun eigen ding... En dat, dat belemmert dus die samenwerking. En daar moet een keer iets doorbroken worden. En het is misschien wel goed als er iemand van buiten komt. die zeg maar niet emotioneel betrokken is bij de gemeente. en bij alles wat er speelt. Hè, dat die misschien een andere visie heeft op hoe er gekeken moet worden. naar de struikelblokken die er zijn. Ik geloof dat, dat iedereen zijn. wethouder wil worden. En dan denk ik van ja, het is mooi. aardig dat die mensen er zijn. Maar het gaat om Zandvoort. Het gaat om de inwoners van ja, Zandvoort. Ja, en de problemen zijn er. Eh, ze hebben de handen gesloten. En we gaan weer de goede kant op. Um, Lieve Irene. We, ja, we weer, gaan afsluiten. Hè, we hebben ik. weer een jaar gehad. Uh, met, met een hoop uh, gedoe. En een, en een hoop fantastische uh, dingen. Hoogtepunten, dieptepunten. Uh, in ieder geval, ik wil jou bedanken... voor uh, de samenwerking die wij hebben gehad. Uh, het hier, bij de radio. Ook. dat is altijd weer prettig. Um, We hebben een fantastische technicus gehad. Ja, Willem bruist. Hij bruist ook echt. Dank Wat? je wel voor de muziek. Het was van, helemaal, helemaal geweldig. Ik ben helemaal blij met je. We gaan uh, de redactie bedanken. Dat is Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik... met een eindredactie van Gerry Rutte. De koffie was vandaag ook van Gerrie Rutte. De presentatie was vandaag in handen van Pieter Joustra. En u hoorde Irene de Jager. Uh, volgende keer zijn we waarschijnlijk weer in Hotel Hoogland. Maar dat zal de techniek uh, bepalen of dat wel of niet lukt. Ik wil nog even ja. zeggen dat de herhaling van dit programma... is op donderdagochtend van 8 tot 10 uur... of Ga naar uitzending gemist naar www.zfmzandvoort.nl. Let op datum en tijd. Maar één uur later invullen en dan kom je op de goede plek terecht. Ja. Uh, rest mij nog. Hebben we nog tijd of is het, is het krapt? Ik wil nog even zeggen dat de eerste ma maandag van de maand... de nabestaande groep bij Ook Zandvoort is van half twee tot drie. En elke eerste dinsdag van de maand om half elf... digitaal spreekuur voor alle uw vragen over iPad, tablet, smartphone... Ook bij Oogsandvoort in de Vlemingstraat 55. En neem je schaatsen mee voor vanmiddag. Want we gaan naar de schaatsbaan. We gaan naar de schaatsbaan en met kinderen lekker naar de sprookjeswandeling. Precies. Veel plezier, fijn weekend en graag tot de volgende keer.